Uur. met het NOS Journaal. De vakbond stuur nu gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Jan Marijnis op, die sinds 1988 voorzitter was van de SP. Meijer noemt het partijvoorzitterschap een ongelofelijke eer... die verplicht tot een enorme inspanning. Hij kreeg 529 stemmen. Zijn tegenkandidaat, Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen, kreeg er 370. Jan Marijnissen was jarenlang de onbetwiste leider van de Socialistische Partij. Hij kreeg vanmorgen bij zijn afscheid een staande ovatie van de leden van het partijcongres. Frankrijk heeft 24 klimaatactivisten onder huisarrest geplaatst... in de aanloop naar de VN Klimaattop... Minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken maakt gebruik van de noodverordeningen die zijn ingevoerd na de aanslagen in Parijs. De activisten worden verdacht van het plannen van een gewelddadig protest bij het begin van de conferentie maandag. Na de aanslagen in Parijs heeft de Franse regering de noodtoestand uitgeroepen. Publieke demonstraties zijn verboden en politie, veiligheidsdiensten en het leger hebben meer bevoegdheden. Hoe lang het huisarrest van de milieuactivisten duurt is niet bekend, maar Franse media zeggen dat ze tot het einde van de klimaattop binnen moeten blijven. Bij een aanval op een VN-basis in het noorden van Mali zijn drie doden gevallen. Het zijn twee VN-militairen uit Guinea en een burger. Ook raakten veertien mensen zwaar gewond. Gewapende mannen vielen de basis in de stad Kidal aan en vuurden raketten af. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De KNVB gaat structureel samenwerken met jeugdstrafbureau Halt om agressieve amateurvoetballers te leren zich te beheersen. Jonge spelers die over de scheef gaan krijgen een lagere straf als ze een agressietraining volgen. Er liep al een proef, maar nu wordt het project landelijk ingevoerd. Voorlopig mogen agressieve spelers wel zelf kiezen of ze de training willen volgen. Als dat niet werkt wil de KNVB de trainingen verplicht maken. Het weer vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en buien. Ook gaat het harder waaien. Azee enige tijd stormachtig. Morgen zacht bij een temperatuur rond 11 graden. Maar opnieuw een stevige wind. Aan het eind van de middag stormachtig. Met in het noorden zware windstoten tot boven de 100 km per uur. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 werken. Ja, het is wel een paar kilometer lopen hier ja, in de studio. Ja. Hallo, dus, hallo, dus, uh, cool. hallo, een Voorheen was je er zo, in, maar, ja. Ja, nou, maar Ja. Kost het eventjes uh, wat zwemdrobotjes. Zo, ja. zo, je zegt welkom terug. Welkom terug, nog een uurtje. Tot vijf uur gaan we er nog even door. En uh, net voordat het hoog water wordt in Zalvoort. Ja, heb ik ook naar gekeken. Oh, okay. Drie minuten voor vijf is het, begint het hoogwater. Dus, uh, of wordt er weer vloed. Dus uh, ik heb nog even gekeken naar de autosport. Want het is weer. Uh, ja, Nederland leeft weer helemaal op van de Formule 1. is met Baks. Ja, Max Verstappen. Morgen vanaf een elfde startplaats. Gaat hij uh, van start natuurlijk in dat verre land. Uh, we krijgen die niet uit bij Bekma. Ja, <laughs> ja, inderdaad. En um, in de, nou, het zal wel warm zijn. Nico Rosberg in ieder geval van Paul Position. En um, nou, we leven helemaal op. En ja, Zandvoort wil natuurlijk ook de Formule 1 terug hebben. Ja. En uh, daar kijken we natuurlijk ook reuzen naar uit. En ik hoop van harte dat het... Uh, de dames en heren van het circuit gaat lukken. En dat ministerie meewerkt enzovoorts. Dus uh, heb jij nog nieuws daarover? Jij, jij hoort nog wel eens wat. Nee, eigenlijk niet. Oh. een beetje stil op uh, dat front. Oké. Okay. Oh, dat kan goed of het kan slecht zijn. Ja, uh, je weet het nooit. Ja, maar ja. Wel een geweldig idee. De Grand Prix terug in voor. Dat zou toch wel wat zijn, hè? Fantastisch. Fantastisch gewoon. Ja. Nou, de nieuwe James Bond-film. Spectre is ook fantastisch. Ja, heb je gezien? Ja, nee, ja. Ik, ga, ik ga er nog heen. Oh. Sam Smith...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 Bad for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more. Oh, dit is een overval. Is dit is een overval. Dit is een overval. Ja, wanneer eh, draait hij eigenlijk in de enige bioscoop van zo'n voor deze specter? Ja, wanneer die draait? Ja, op welke oh, tijd? My hemel, mijn Ja, dat is hier ja, wel. Ja, de overval heb... is gelukt. Ja, ja nou, dus, uh, <laughs> Dat uh, kun je Heel goed. Zeggen, hè? Ja, nou, uh, even kijken. Ja, hier staat hij. Writing's on the wall. Uh, even kijken. Donderdag, zondag, maandag, dinsdag om acht uur. Vrijdag, zaterdag om zeven uur. En om kwart voor tien. Nou, dat vind ik wel net de tijden. Ja, toch? Moet je naar adem gaan. De meest onmogelijke tijden <laughs> gaan die films zo draaien. Ja, gewoon uh, <laughs> kwart, kwart voor drie of zo. Of je kan al, uh, nou ja, je kan hier al bijna 24 uur rond kan je film kijken... Het is ook een beetje van de. Nou ja, als je dat leuk vindt. Ja, waarom niet? Zo is het. Nou, het voetbal houden we even in de gaten. Ja. Nou, we weten dat de veteranen. Dat Nee, de veteranen 1 die hebben wel verloren vandaag. Oh. Die speelden dus uh, inderdaad uit tegen de Germaan. Daar is het 6 tegen 2 geworden. Och jee. Helaas, dus een verlies voor de veteranen 1. Maar de heren van Stamford 1, die, die spelen ook uit. En die zijn uh, vandaag uit bij De Brug. Oh, De Brug, de brug 1. Ja, oh ja. ja. En we, we weten alleen dat de tussenstand daar was uh, 1 tegen 2. Dus die stonden voor. Ja. Maar die hebben nog een paar minuutjes te spelen. Hè? Zo rond oh ja, kwart ja. over 4 is dat oh, afgelopen. Okay. Dus ja, ja. blijf zwart. Dat houden we ook eventjes in de gaten bij CFM. Reden genoeg om te blijven luisteren, dacht ik zo. Gezellig en donker wordt het, voort. en dan de radio aannemen op CFM. Wat wil je nog meer? Gezellig dorp trouwens, hè? de kerstversiering of de feestversiering die hangt weer. En het ziet er echt weer uh, gezellig uit. Ja, borreltje. Zometeen, uh, ja, ijsbaantje <laughs> erbij. Oliebolletje van Harry. Oh, wat willen we nou nog ja. meer? Warme worst van de HEMA. Lekkere worst van de HEMA. Hé, hey, ik kent het wel. En nog veel meer natuurlijk, hè? Horeca in Salfords, uh, die leeft en die doen het goed trouwens, hè? Kijken oh, ja? naar uh, de restaurants in de top drie. Oh ja, ja, ja, ja. ja. Lady ja. Chef en uh, Sin. Ja, ja, ja. Die scoren maar, hè? Ja, die gaan hartstikke staan. Een, in de top top, 1000. top 500, zo. Top 500, ja, Van de duizend. Goede prestatie, ga zo door hier in Salfords. Ja, Benno, ik hou je vanmiddag in de gaten hoor. Als jij met je koptelefoon uh, op blijft zitten, dan weet ik zeker dat ik een goede plaat gebruik. Ja, zeker, ja, zeker. Ben, dat is wel lekker muziek. -ie. Ja, de SOS-bint hoor je. En just be good to me. Nou, morgen, dus, Max Verstappen vanaf een elfde startpositie. Weet jij trouwens wat zijn teamgenootje Carl Sains heeft gedaan? Nee, daar heb ik even niet op gelet. Even niet op gelet? Nee, nee, maar die moet achter Max blijven rijden. Ja, toch? Die ook niet. Ja, want ja. Max gaat maximaal natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik volg hem dat. heel strak op internet. Uh, vanochtend in het, uh, ik dacht, want ik lees nogal, de nodige websites. Ik dacht dat AD was daar een heel mooi artikel over Max, Jos en Max trouwens. Wat gaat het natuurlijk over, uh, Jos is er nauw bij betrokken. Um, en dat is, uh, ja, dan krijgen we een beetje weer meer inzicht in, um, in het leven van de familie Verstappen. En uh, hyperverkering trouwens, wist je dat, Max? Echt waar? Ja, een, oh. uh, een uh, oh. Zweedse jonge dame. Dus uh, ja, wie uh, wat van ver komt, is blijkbaar lekkerder. En, uh, maar goed, in ieder geval, uh, hij verkeer ik. Uit Zweden. Uit Zweden, we zeggen? Ja, ja precies. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo duidelijk om half vijf het deur van de week. Hier heb hebt ook nog het gedicht van de dag uh, van ons. Te goed hè? Dus ja, zeker. Reden klaar. genoeg om te blijven luisteren naar ZFM Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, namiddag. Ah, het ging donker te worden hoor, de lichten kunnen weer aan. Hier is Zandvoort. En de radio kan een stukje harder bij de volgende plaat die u voor je gaan draaien. Uit de jaren 80. Lang niet gehoord, deze van Wex en Building a Bridge to Your Heart. Yeah. zet de zender van CFM even in de wax, in, in, in de wax, In de wax Met Building a Bridge, True Yard. Oké. Okay. Zodat ik het uh, dier van de week. Maar eerst nog even deze, joh. Die is zo oh, mooi. Kingham, de live vest van Carol King. Die gaan nu draaien. Oh, ga je nu draaien? Ja, nou, hier is kijken, You've mate. Got a Friends. When you're down and try. Nothing is going right a friend if the sky up above you should turn feel free to sing you just call out my I'm so glad I've got a friend in you And I know you're glad Deze van uh, Carol King en uh, You've Got Their Friends. Bijna anderhalf miljoen keer bekeken op internet. Ja, niet of, normaal. Op, uh, YouTube. Niet normaal. Ja, dat ja, is uh, fantastisch. Hij ja, is ook wel een hele mooie uitvoering dit hoor. Ja, zeker. Carol King live en You've Got a Friends. Maar je moet, mensen moeten wel in de maand meeklappen. Dat dus een... viel een beetje <laughs> tegen hè. Ja, dat heb ik, hoorde hem ook. Ja. Ik dacht, Dat ga niet helemaal goed niet. Nee, nee. <laughs> Zometeen meteen het dier van de week. Maar eerst vraag je aandacht voor de nieuwe single van Volkers. Volker. Dat is een Zandvoortse uh, band. Oké. Okay. Ja, het is mijn uh, benedenbuurman. Oh. Dus, ja, ja, dat deze, moet je wel hè? Bij deze spreek, daar komt hij. De nieuwe single heet Voor Jou. Hele mooie plaats. Hier op CFM, Volkers. My is more. De Zandvoortse band Volkers, hoor je. De Volkersband, om het zo maar te zeggen. Met onder meer Freek Volkers, die de Zandvoortse rekening neemt. Maar niet alleen de zang, de tekst en de muziek en de gitaar ook nog. Dus, uh, allemaal zelf gedaan. Allemaal zelf, uh, ja, zelf gedaan. Mogelijk. Ja, en hij vroeg ook nog even aan mij. Rob, als je hem toch draait, zo op de radio. Mijn oh. Mijn nieuwe voor jou kan je ook even zeggen dat ik te boeken ben met de band. Oh ja, kan dat? Ja, www.facebook.com slash Oké, okay. en daar mag jij uh, in het achtergrondkoortje mee zingen. Ja, voor mij uh, <lacht> hebben ze dat <lacht> gedaan. <lacht> voor jou. Ja. Het is uh, drie overal vijf. Zullen we hem gaan doen? Wat? De dier Wat? van de week. Die van ja. de week, ja. die de van de week heet uh, Pia. Pia <lacht> Sadora. Uh, ja, en Pia die heeft uh, zijn poes... En uh, heeft net een net, uh, nest, nestje kittens gehad. En die zijn inmiddels, je staat hier inmiddels uitgevlogen. Maar dat lijkt me een beetje lastig voor uh, poesiebeesten. Maar goed, uh, die zijn dus inmiddels al een eigen huis gehad. En Pia is dus op zoek naar een eigen warm mandje ergens. Toen ze als hij kwam zag ze er vrij slecht uit. Dat hebben ze helemaal uh, verholpen. En inmiddels is ze klaar voor een nieuwe start. Ze is lief, maar laat wel weten wanneer het uh, niet zint. Pia kan zoekt een plek waar ze op den duur naar buiten kan. En wilt u deze liefde een fijn huis geven... dan moet je terecht bij Dierenhuis Kennemeland aan de Keesomstraat, dierentehuis.kennemeland.nl Dierentehuis, Ik moet het goed zeggen, want anders kom je heel ergens anders eruit. huis Kennenbeland was van het week ook weer op het nieuws. Nou, dat heb je pas voorbij zien komen, Rob, want het was uitgebreid ook op Facebook. En um, Nel Kerkman schrijft in de Zandvoetskrant daar een artikel over... Het gaat over een hond, Geno. Ja. En daar was hij enorm veel om te doen. En dat liep natuurlijk ook weer vreselijk uit de hand... dat deze eh, nou, lieve hond wil ik niet zeggen... want hij kan zeer agressief zijn. En eh, nou, daar een heel verhaal daarover, over dat ze het dierentehuis... had onderzocht om hem in te laten slapen. Want eh, ja, het beest zit al jaren in het tehuis... en dat schiet maar niet op. En men eh, wil hem toch niet voor de rest van zijn leven opgesloten laten. Dus nou, er wordt een nieuw onderzoek gedaan... Allemaal door een onafhankelijke instituut en het verdere verhaal. En dan, ja, dan komt er natuurlijk een uitkomst. Eh, en dat wachten we dan maar even af. Goed, hele verhaal te lezen in de Zandvoetskrant. Geschreven door Nel Kerkman. Oké, okay, en als je het dier van de week wil zien... Dan kan je dat via de CFM-app doen, trouwens. Ook nog. Ja, er staat de foto van Pia op. Eh, ook van Pia. Van Pia. Oké, okay, leuk. En de andere dieren, dier van de week, uh, elke week te volgen via de CFM-app. Hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Nou, ga je maar vast voorbereiden, heer Veugen. Oh ja. Want dat gedicht van de dag gaat er aankomen. Ja, ja, ja, ja. Maar hier stonden meer deze van status quo en in die army nou. in a Does the best Je bent er weer, je bent er weer, je bent er weer. Ja. En ja, dus ja, mijn, mijn boek viel dicht. Status quo en, uh, in Indie Army nou. Over in Indie Army nou gesproken. Nou. Heb je dat verhaal gehoord van uh, de Nederlandse wielerploeg uh, Lotto Jumbo? Nee. Ja, die hebben meegedaan uh, in het leger. Oh jee. Ja, dan leren ze uh, zeg maar uh, discipline. en oh, ja, heel uh, dat goed. Soorten, heel ja, goed. En, uh, meer discipline. Ja, meer discipline. Team, uh, teambuilding. Yeah? Ja, ook belangrijk. Dat ook, dat ja. ook. Dus die hebben meegelopen in het, uh, in het leger. Oh. ja. En die leren daarvan. En dat leger gaat ook mee uh, wielrennen. Ja, oh. dat, dat is zo leuk, joh. Dat, uh, allemaal groene pakjes in één keer op een fiets. Zoals in de Eerste Wereld, Tweede Wereldoorlog ook nog, geloof ik, gingen ze ook nog als soldaat op fietsen. Ja, nee. ja, ja. Op fietsen was dat. Ja. Nee, niet schik, maar een andere. Ja, ja, ja. Ja. De diëtisch gingen we bij CFM op de zaterdagmiddag. met uh, deze sim van Womick en Womick. Dat was de Teardrops. Nou, en als je deze hoort, dan weet je dat het weer tijd is voor het gedicht van de dag. Hier is collega Ben Veuge. Oh, dankjewel, Rob. Goed, Fantoon uh, Hermans, zee. Kijk nog. Uh, ik even opnieuw. Kijk nou toch naar dat spannetje aan die grote zee. Een vrouwtje en een mannetje. Kijk ze toch, die twee. Ik maak voor hun een liedje, dat zing ik in carré. En steeds als ik het zingen zal, dan zie ik ze weer, die twee. En als dan s'avonds in de show de muzikanten spelen... zie ik die twee kleine handjes weer, die kleine handjes strelen. Mooi, hè? Ik heb nog, een, nog eentje over zee. Ja, heel graag. Heel, graag, heel kleintje. Graag. Ja. daar krijg ik zo zomers gevoel bij... Zee zijn met de zee. Helemaal niets doen. Languit op het strand. Helemaal niet denken. Zand zijn met het zand. Alles overbodig. Wat je doet of deed. Er is maar één ding nodig. Zee zijn met de zee. Zo. Heerlijk. Ja, Heerlijk. Wens, het is trouwens een heel leuk boekje. Toon over toon. Het beste van Toon Hermans. Met cd. Met cd. Ja, daar staan allemaal conferences op. Oké, okay, nou, dankjewel voor het uh, gedicht van de dag. Mag ik daar naar huis? Nee, nee, <laughs> je moet nog een kwartier. Oh, je moet nog een kwartier. Sterven al. Blijven, laat de, ik bind je, je wel even vast. <laughs> vind je het toch lekker, hè? Je, je, ja, heerlijk. Ja, heer, je laat me de dag. hele middag naar die eetprogramma's kijken. <laughs> ik, <laughs> ik zie het. Oh, oh. De marteltocht is gaande bij CFM. Marco Bazzato en Ali Beis zijn hier. En wat zou je doen? Met de Heb je enig idee wat een met je zou doen als je nog maar een dag? de kinderen zal er nooit meer een morgen zijn. Hoe zou je het vinden als je dagen vol zorgen zijn? Je bent zo jong en klein, het doet een enorm pijn. Het hartje van een kind is zo al breekbaar als boxenlijn. Neem nou de tijd om dit even te horen, want als wij niks doen, dan is dus hun leven verloren. Iedereen heeft het recht op een eerlijke leven. En ze kunnen nog zoveel op deze wereld beleven. Kom, we geven ze een kans een bieden ze hulp. Hou je kopje omhoog, je krap niet in je schuld. Steek de handen in elkaar, anders slaan we sterk. Nee, we kijken niet toe. we gaan aan het werk met taf. Soedan in Afghanistan, Eritrea en natuurlijk Georgië. Het is oorlog van hier tot aan Poestie, zou je hart zich weer vullen, met vuur van de eeuwige schaamte bevrijd. vrijheid. Keek je niet meer. Beurt, een kleine kind van acht jaar loopt met een literieur Dit is niet correct, het hoort te spelen met speelgoed Ook voetballen, misschien zijn ze wel heel goed Hoeveel moet zo'n kind nog lijden Iedereen wil toch wel zo'n kind bevrijden Bevrijden van de druk, nee ze horen niet te stressen De meisjes doen hun best en het worden leraressen Rappers of zangeressen, ik hoop dat het lukt Nou geef me twee dingers. hou ze hoog in de lucht Van links naar rechts, hou ze hoog in de lucht Want de glimlach van een kind is een groot. geluk Wat zou ik doen, als ik woonde in ik ben er dat niet Ja, het nummer speciaal voor Wat de Childs. door de Marco Bossato en Ali B. en... Wat zou je doen? Zo is het. Helemaal live hebben ze hem gedaan, Benno. Ja, heel mooi. Ja, toch? Mooi nummer, ja. Mooi ja. nummer over mooie nummers gesproken. De top 2000, die komt er weer aan. Ja. En, ja, en, daar wilden we het uh, nog even over hebben. Daar wilden we het nog over hebben. Nou, John Lennon, die heeft... Uh, nou, geworden is een beetje geraar. Ja. Maar uh, in ieder geval, hij staat nummer 1. Natuurlijk met uh, zijn, uh, zijn hit, Imagine. En, uh, heb jij een lijstje gemaakt? Uh, nee. Nee, nee, dat het ik al. Nee, okay, nee. Sorry. Ik wel, ik voor het eerst. Ja, ja dat is geweldig. Het is vijf minuten werk. Joh. Er zijn is, is er zoveel mooie platen. Ja, en maar je en, moet um, ook vrije keuzes uh, invullen. Nee, toch? Heb, of, ik uh, gedaan, heb ik niet gedaan. Nee, nee, nee, een hoop gedoe. En, uh, dan moet ik helemaal gaan zoeken. en zo. En terwijl, uh, nu was ik zo klaar. En, uh, dat, ik, en, en dat is toch wel grappig. Wat, tot wat voor keus kom je dan? Hè? Dat, is, um, dat wil ik dan toch wel even, even, even delen. Zoals uh, natuurlijk uh, Mick Jagger met Let's Work. Uh, ja. Zijn vriendje David Bowie met Let's Dance. En wat ik ook een hele mooie plaat vind, is van Michael Jackson, The Earth Song. Maar verder niet zo'n grote fan van de Beste Man, maar. Uh uh, rust in vrede, maar in ieder geval... Uh, dat vind ik een fantastisch nummer. Maar ook bijvoorbeeld Ramse Shaffi met laatme. Ja, die moet er gewoon uh, bij. Ja, ja, dat en dan... Uh, en, maar ik ben ook nog wel een Nederlandse werk hoor. Rob de Nijs met Bang en Dat is een mooie ritmisch nummer. En Rob van Hees straks met Bestel maar. Hè, dus dan, dan zitten we weer in de vroeg. <laughs> en dan um, André Hazes met Bloed, zweet en Tranen. Dat vind ik ook heel... Um, uh, en waar we het begin van de middag over hadden... met Barry White, Let The Music Play. New Diamond had ik ook nog met... Uh, uh, Love On The Ro Rocks. Love On The Rocks. En Elton John, ook een heel mooi nummer. Circle Of Life. En James Brown. Um, It's A Man's World. Man's men's world. Men's men's world. Dus, uh, nou, fantastisch. Dat zijn van die dingen erop. Dan word je, je toch echt vrolijk. Nou, als jij die titels uh, zou zeggen... dan uh, krijg je zin om nog een uh, paar uurtjes door ja, te gaan. Ja, ja, bijna wel, hè? Ja, ja, ja, ja want een kom je nou mee, hè? Ik denk van, ja. Ja, daar <lacht> ja, ja, dan die nodig je misschien nog eens uit, Ja, <lacht> dat is waar. Wat een keuze, Benno. Ja, wat ja, een keuze. En dat ja, ja, ja, ja. allemaal in vijf minuten, hoor. Dat is, uh, Zo dat, wij. Dat gaat uh, heel veel van rapido, dat is, uh, je hebt natuurlijk bepaalde nummers in je hoofd, weet je. En dan uiteindelijk. Uh, oh, dan denk je: oh, die is leuk, leuk, ja. die is ook leuk. Nou, <laughs> Ga je maar door, hè? Vijftien nummers. Precies. Ja. Nou, het is zo gebeurd. Ja. Nou, hij gaat uh, zo rond de kerstdagen uitgezonden worden. Wie? De Top 20. Oh, <laughs> <laughs> Naar welk land uitgezonden, ja ja ja, ja. ja, ja. Wat ga je nu draaien? <coughs> um, um, ja, ik heb toch voor uh, Laatme gekozen. Ja, Laatmen. Ja, heerlijk. Ja, ja, toch? Ja, vind ik ook. Ja, Emission heb ik vorige week gedraaid. Oké, okay. dus. ja. Deze week dan maar weer Laatme, maar tezamen met uh, Al de Liefste. Oh ja, Als het okay. goed is hoor, dat staat erbij in ieder geval. Ja, dat was op uh, Haarlem's Pop Festival, hè. Geloof ik, hebben ze dat uh, gebracht destijds? ja, ja. Ja, ja, ja precies. Dus oké, okay, we gaan hem draaien, een van jouw keuzes uh, dus. Trouwens, ja, voordat we hem gaan draaien, ja, trouwens ja, stemmig uh, gesproken. Ja, ja. Ja, je kan ook gaan stemmen op de vinyljaren eindejaars top 40 van oh, CFM. Oh, wanneer gaat dat van start? Dat uh, is 12 december, dan wordt het uh, uitgezonden tussen 12 en 5 uur. Ja. De 40 beste vinylkeuzes uh, van, van de luisteraars van CFM. Oké. Okay. En jij kan jouw stem laten horen en jouw top 5 doorgeven aan CFM. Dan En Dat ze maar plaat hebben. Ja, en dat staat allemaal op een lijstje. En dan kan je een keuze uitmaken uit de lijstje. Net een soort uh, top 2000. Oké, okay, leuk. Maar dan vinyl? En dan viniel. En ja. dat uh, kan je heel eenvoudig doen via de CFM app. Oké. Okay. En die is uh, gratis te downloaden in de Play Store, App Store... en natuurlijk de Windows Store. Ja. En dan kijk je even onder vinyl jaren 40... en dan kan jij jouw stem invullen. Oké, okay, leuk. gaan we doen. Ja, en we gaan hem draaien. Laat me, hier is Ramses Shaffi.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 Misschien over een jaar Ik zou ze kussen en begroeten Komt vanzelf weer voor elkaar Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'appropos, voorloven blijf ik nog, jouw zorg, jouw zwarte schaap, jouw trauwe vijf. Ik blijf er lang.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 The cat sat on Raps en altijd wel goed in de top 2000, hè? Uh, ja, BNL? dat denk ik ook wel. Ja, samen met Liesbetje natuurlijk. Dat ja. is uh, een lijst vol gezongen. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, joh, dan, uh, ditmaal met uh, al de liefste. Zo'n leuke uitvoering is dat. Ja, zeker. En geweldig. Nou, het zit er alweer op voor Zes, ons. Het zit er alweer op. op. Moet ik dan alweer huis? Ja, ja, ja, ja, ja, uh, uh, naar huis? Ja, je moet naar huis. <laughs> je mag niet blijven hangen hier. Het wordt hier al Volgens mij is de rekening ook nog niet helemaal betaald. Nee, klopt. Klopt. En ja, dankjewel Ben. Ook, Graag was Ja, was heel gezellig. En, uh, nou, mocht je weer eens een, een, een uh, sidekick. Een sidekick, sidekick, sidekick, ja. Sidekick, ja, de sidekick. Nodige, sidekick. ja, ik ben ja. de sidekick. <laughs> Nodig hebben nou, dan weet je me wel te vinden. Ik. Nou, zeker wel. Dat was hartstikke gezellig. Oké. Okay, zometeen nog gesproken, Fred Heij, met uh, Entertainment for You. Ja. Maar uh, ja, Fred heeft een dagje vrij. Oh, mooi dat, En uh, ja, zometeen na vijf uur daarvoor non-stop muziek in de plaats. Maar let op, vanaf zeven uur wel weer live. Ja, Willem. Willem, ja. Willem, Willem. Breist, tussen 7 en 10 uur met uh, I Got Soul. Oké. Okay. Willem Brest. Drie uur lang solmuziek bij CFM. Volgende week uh, zaterdag dus zijn we er weer met Zalford op Zaterdag. Morgen Zalford op Zondag dan met Andor Zandbergen. Hele fijne zaterdagavond en bedankt voor het luisteren. Life... Goodbye. Goodbye. They really give a whistle.